Even controleren. Trem naar station heen is 50 cent. 1 treinretour Amsterdam Den Haag tweede klasse is 11 20. Trem van station terug is 50 cent. Zie twee rittenkaart. Totaal reiskosten 11,20 gulden 20 cent plus 2 maal 0.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 Misschien vond ze ook wel dat jij aardige ogen had. Misschien Waarom ja, niet? Nee, laat maar. Jij gaat toch zeker ook naar het feest van Beert, hè? Ik zou het moeten. Lijkt het je dan niet leuk? Het lijkt me eerlijk gezegd een ramp. lijkt mij ontzettend leuk. Al die gekke mensen bij elkaar. Ik zou er niet meer van.